Na de nachtegaal en de wilde zwanen kunnen de fans zich nu verheugen op het derde heerlijk hoorspel, de mestkever. Ja, luister, ik heb er natuurlijk niks mee te maken, maar ik vind dit gewoon een gemiste kans. Met zo'n titel had ze toch voluit moeten gaan? Allee, zeg nu zelf, de mestkever. Mest, dat is drek, hè. Koeienkak. Waar zijn de vettige moppen? Hè? Ah, voilà, hè? die zijn er niet, hè. Zijn... Nergens bijvoorbeeld één klein scheetje toren. Allee, dat is toch het minste? Bon, allee, wat krijgen we in de plaats? Leuke liedjes en schattige diertjes? Pff. Een, een libelle die van kunst houdt. Allee, luister, luister. Die oude Egyptenaren een hele goede smaak en cultuur. En, en, en grote, puntige uizen. En, en, en van muziek, hoor. Ik ben libelle, Rosita, Mozaris, mijn gezel. Oh. Allee, de nommerige kikker die ik kan koken. baby, baby ik vind je onopgeheven. Een lieve heersbeestje dat alles van mode weet. Kort is weer zo keihardtien, dat is gewoon ongelooflijk bangelijk. En natuurlijk is er ook een hondje. En ijverige miertjes. Een Beat Misschien groet Maria van het dagelijks brood. Een paar. <racht> en zijn een rijmeester. Beste, uh, achten en familie. Luister, dat ze niks doen met dat koningensje, dat ik nog. Jack, jij gaat toch niet springen, hè? We dat. Bon, ik moet toegeven eventjes ging het de goede kant op met uh, die een barbarenleider. <lacht> <lacht> Daar had toch meer in gezeten, zeg, om nog maar te zwijgen over de slechte Ik En het niet flauw te vallen? Want ik wurg wil... je. En de strontvlieg. <lacht> Nee, nee, nee, nee, echt zwak hè. Zwak, zwak, zwak. Ik had er meer grappen in gestoken met st En dan op het laatste goede gestoken. Dat is pas grappig. Ontdek het toch maar liever zelf. Heerlijk hoorspel nummer 3. De Mestkever, met de stemmen van Warre Borgmans, Herbert Vlak, Quintis Risti, Wim Helze, Carrie Gooses, Veerle Dobbelaren, Tinne Embrechts, Koen de Grave, Innie Massé, Bruno van den Broeke Jeanne Bervoets en... Ik ben een onwaarschijnlijk strafkevertje. Stanny Krets als de Mestkever. Mega cool! Alle heerlijke hoorspelen vind je in de boekenwinkel en op geluidshuis.be.